We beginnen met Marjan Rebel. Goedemorgen Marjan, wat fijn dat je er bent. Goedemorgen allemaal, leuk dat ik hier ben. Dankjewel ervoor. Fijn om je te zien ook weer. Ja, de toekomst, uh, daar, uh, ja, de toekomst van Zandvoort specifiek, hè, dat is het thema. Is dat een thema wat die kinderen bedenken of is dat iets wat jij bedenkt? Nee, nee, nee, nee. Dit keer was het uh, out of my hands, zou ik maar zeggen. We hadden een gesprek met uh, Gertjan Bluis. Ja. Gert-Jan Bluis draagt nooit thema's aan... maar draagt de kinderkunstlijn een uh, heel warm hart. Net zoals dat Gert Tonen dat vroeger deed. Is onze, uh, uh, ja, min of meer, hoe moet je dat nou zeggen... overkoepelende meekijkert. Ja. En die zei van, weet je wat, we zitten tegen die verkiezingen aan. Uh, misschien is het wel eens een keertje leuk... om die kinderen te vragen uit groep 7, 8 hoe die de toekomst van Zandvoort uh, zien. Dus die had een paar dingen aangedragen. Van, uh, nou, jullie zijn twaalf uh, tieners. Wat missen jullie in het dorp? En wat zouden jullie uh, kunnen adverteren op een poster... of een ABRI-poster uh, van mensen die langs rijden? Van, wauw, is dat eigenlijk allemaal te doen in Zandvoort? Is dat mogelijk vanuit een tiener? Ja. Dus zo ga ik de theorielessen dan in in samenspraak met heel. Dat nemen we dan even door. Ik doe dan een theorieles. lessen. hè? He? Ja, hem. sorry. Ja, Geeft niet. Maar goed, wij zijn uh, degene die al 15, 16 jaar de KKL doen, hè? Met, al 15, 16 jaar, hè? Met ons, fantastisch. Groep. Dus dan ga je de theorielessen in. Dan doe je het ding uh, nagelang de behoefte, materiaalkennis, een stukje uh, kunst van. Uh, ja, 1600 tot whatever. En soms pak ik de cobra en dan heb je weer de middeleeuwen en dergelijke. En in dit geval vraag ik ze dan uh, na een uur praten. Hier is een stuk uh, mooi papier. Hier hebben jullie je houtskool. En gaan ontwerp maken wat jullie missen in Zandvoort. Wat cruciaal is voor de jeugd. Wat willen jullie? Jullie mogen kiezen. Jullie zijn de wethouders raden van bestuur, zakenmensen met heel veel geld. Jullie mogen doen wat jullie willen. Wow. Punt. En dan gaan ze uh, naar een wit stuk papier zitten kijken... elkaar een beetje giechelend aanstoten. En uh, dan komen er dan langzamerhand, komen er dan vragen... en dan kan je een heel klein beetje sturen in die twee uur. En dan komen ze met hun schets naar, het, naar de kaserne inmiddels... waar we dan gaan schilderen... De en brandweerkazenne in Noord? De oude. Nee, de, brand, de oude kazenne. De brouw, oude in, uh, naast het politiebureau ja, op de Weg. En daar hebben we ruimte gehuurd. En daar komen dan uh, klassikaal de kinderen uh, op de vrijdagochtend hun werk uh, maken op een doekje van 30 bij 40. En die ontwerpen die zijn uitgewerkt klaar. En dan is de verrassing enormaal. 156 schoolkinderen. Wauw. Ja. Dat zijn, heel wat, klein, dat zijn heel wat uh, uh, schilderijtjes van 40 bij 40. Bij 40 30, bij 40, 30 bij 40. Want we hadden corona. En de boot met de doekjes van 40 bij 40... die was niet op tijd of überhaupt niet aangekomen. Dus we hebben 10 centimeter moeten in, uh, ja, inlezen. Maar het nou, ja. Ja. Ach, Klaar. Maakt ook niet uit. Krijg Klaar. je een iets ander vormpje, maar maakt Klaar. niks uit. Ja, precies. Hey, maar um, het, het gaat ook een beetje over uh, Oekraïne, begrijp ik. Of het, althans... De verkoop van de schilderijen. Oh, je gaat het hoor. Ja, we hebben natuurlijk niet al te veel. Ik zou het even in het kort dan uh, uh, zeggen. Tijdens het werken hebben we ook nog zeven bankjes geschilderd. Dat gedeelte dat doet uh, heel in principe. En ik doe er met de rest van de crew alle schilderijen. En tijdens het schilderen uh, begon die oorlog. Uh, dus we hebben een periode van een aantal da maanden. Dat was dus de start van uh, kinderkunstlijn I en daar middenin ja, begon de oorlog. is daar ineens oorlog. En um, toen keken heel een, ik elkaar aan van... God, wij, die kinderen willen een Big Mac en een art school en kartbanen... en weet ik wel wat allemaal voor de toekomst. Maar wat voor toekomst hebben die schoolkinderen in Oekraïne? Ja. Dus laten wij eens kijken of we die schilderijen verkoop kunnen aanbieden aan de ouders. Dat is het meest slimme om te doen in een hele korte tijd. Uh, en die een uh, gesloten envelopje meenemen... aanstaande vrijdag om 1 uur tijdens de opening. Daar staat een uh, doneerbox in de hervormde kerk. Daar kunnen ze gewoon die envelopjes ingooien. En laten we een, een eens kijken of we een bankje kunnen laten uh, adopteren door een groot bedrijf, whatever. Super idee. Dus wij hebben zeven bankjes... waarvan er inmiddels uh, drie uh, zijn geadopteerd. Um, en dat verhoogt natuurlijk de donatie. En ja. het geld wat we binnenhalen... dat is alleen maar voor schoolkinderen in Oekraïne. Niet voor maandverband, pleisters of eten of tweeënhalfjurken. Nee, maar uh, kinderen. Kinderen. Boeken dat zodra ze kunnen... Of er is een school open voor die kinderen al daar, waar dan ook in de Oekraïne, dat het geld specifiek naar ja. de school gaat. Ja. Punt. Dat is onze hele opzet hiervan. Ja. Hoe, hoe hebben die kinderen daar middenin op gereageerd? Want ik bedoel, kinderen zijn natuurlijk ook zich bewust van het feit dat die oorlog daar is en realiseren zich natuurlijk ook wel misschien hoe, hoe dat zeg maar voor die kinderen is ten opzichte van wat zij zelf hier ervaren. Nou, om je eerlijk de waarheid te zeggen is um, het zo'n prematuur plan... dat wij hebben alleen maar gemaild en gezegd wat wij vinden... en dat wij denken dat dat mogelijk zou kunnen zijn. Want er was gewoon geen tijd. Nee. Dus wat ik gisteren en vandaag en morgen misschien nog ga doen... is alle winkeliers af waar een schilderij in komt te staan... van, de, van het kind van school. En dan vraag ik meteen, god jongens hebben jullie alvast een begindonatie voor het mooie plan... dat we aanstaande vrijdag de 13e om 1 uur willen lanceren. Ja. De opening zal dan gaan in de hervormde kerk. Dan hebben we een dj. Ik ben of we zijn gesponsord door Albert Heijn... met Snaaien en weet ik veel wat allemaal. En door de HEMA, dus dat is best best. ook wel hartstikke leuk. Ja. En dan hebben we een dj. Het wordt geopend door Gert-Jan Bluis en onze burgemeester... En dan hopen we de check te kunnen overhandigen aan iemand uit Oekraïne. Ik weet de naam, maar ik ben hem even kwijt nu. Maar dat weet heel... Ja, het is ook vast uh, een moeilijke naam om uit te spreken. Nou, volgens mij niet. Oh. Me, ik zeg maar Betty, whatever. Oh. <laughs> en uh, die kan dan die cheque in ontvangst nemen. En wij vertrouwen er 100% op dat het geld uh, terechtkomt voor scholen. Ja. Nou, wat een, wat een super idee. Wat een wat, super uh, ja. Ik, ik, ik zit net, terwijl je dat zit te vertellen, zit ik te spinzen. En denk ik van, goh, uh, zoals je weet staan er op de, op de golfbaan in Noord. Uh, ook uh, op een aantal hols staat er een bankje. Zou het niet een idee zijn om binnen de, de club uh, daar in, uh, in Zandvoort, uh, van de golfclub. Uh, om te kijken of dat daar niet een bankje geadopteerd kan worden. Geschilderd door de kinderen en uh, wat dat leuk wat oplevert. Nou ja, alles is mogelijk. Ik roep ook eigenlijk iedereen op. Uh, die uh, hiernaar luistert. van Er zijn nog vier bankjes om te adopteren. En ik zou dat ongelooflijk fijn vinden als dat zou lukken. Ik uh, denk dat ik daar eens uh, uh, in uh, ga duiken en ga kijken of dat ik daar iets mee kan doen. Als ik op de Nou, baan dat wil. zou super fijn zijn. Je weet het niet. Kijk, het geld. Wij hebben het goed. Schoolkinderen van Zandvoort weten dat we het heel goed hebben die doen er echt nu gewoon alles aan. Die bewustwording is heel belangrijk ja, geweest. Zeker, zeker, Dus laten wij, um, buiten het feit dat mensen al heel veel doen voor Oekraïne... laten wij kijken of we gewoon die zeven bankjes nog kunnen laten kunnen. adopteren. Nou, dat zou ik, uh, mijn missie helemaal geweldig zijn. Ik denk dat dat een, uh, een super idee is. Maar goed, dit jaar uh, is het natuurlijk uh, weer dezelfde, hetzelfde team. Hè? Vertel nog even iets over het team. Er zijn... Ah. Het gouden nee, team. Wij, wij zijn zo op elkaar ingespeeld. Uiteraard het is dat het Emmy Stobbelaar, uh, Aaltje Vink en Trace Spee, dus van Mickey van vroeger. Uh, en Rob Bossing die altijd de foto's verzorgt en bovendien um, ook een website voor ons uh, in de lucht houdt. Dat is zijn donatie aan de KKL eigenlijk. Nou ja, Hilly en ik, en wij zijn natuurlijk goud. Goud, goud, totdat we er erbij neervallen. Ja. Nog even terug over het uh, thema. wat uh, zeg maar uh, de toekomst van Zandvoort. Uh, kun je een klein beetje verklappen. of dat daar nog. Um, nou, verrassende dingen uitgekomen zijn? Over Want kinderen zijn natuurlijk vaak heel puur in hun gedachten. en over hoe ze dingen zien. Wij denken als volwassenen vaak veel ingewikkelder. Zijn er verrassingen uitgekomen? Ja, dat vinden wij wel. We hebben eigenlijk over uh, al die 156 schilderijtjes... kunnen kijken. Uh, een stapeltje van dit. Kartbaan, uh, circuit. Um, uh, wat ze ook fantastisch vinden is een game center. Heel erg gewild is een nieuwe McDonald's. Um, een Apple Store. Maar eigenlijk gigantische hoeveelheden, een artschool. Kinderen die willen een groot gebouw hebben... waarin alle disciplines aanwezig zijn. Ja. Zodat ze niet, en dat is eigenlijk cruciaal... ook voor mensen uh, uh, die plannen of gebouwen leegstaan... niet weten wat ze ermee moeten doen... om eens na te denken dat die kinderen na school... Uh, naar huis moeten en dan op de fiets, bus of scooter, whatever, naar Haarlem of verder om te kunnen leren tapdansen, dansen, panoniem, uh, schilderen, boetseren. Noem het allemaal, al die disciplines. Maar, maar ze... zijn dat niet al uh, mogelijkheden, in Zandel. Ja, wel, die zijn er wel, maar die zijn aan niet gebundeld en ben je niet altijd aanwezig voorradig en dergelijke. Maar ja. als je nou goede krachten kan aantrekken in een. Goed gebouw. Ja. Met, met echt geschoolde leerkrachten. Dan heb je hier toch een, een, een waanzinnig aanzee. Ja. En er zijn subsidie, subsidiepotjes die daarin uh, kunnen Jawel. helpen. Natuurlijk. En wij moeten ook letten op het feit dat we al drie musea hebben, in feite, waarvan er één nog een beetje uh, in de stijgen staat. Ik heb het dan over het HDMZ, ja. omdat er nog geen richting bepaald is. Maar het um, Zandvoortsmuseum doet heel veel aan educatie. Ja. En wij hebben ruimte en locatie zat om dat ook te uit te breiden, denk ik. Maar één locatie centraal, ja. dat, daar gaat de voorkeur van die kinderen naar ja. uit. Dat ja, vinden je... ze fijn hè? bij elkaar. Tuurlijk, uh, ja. want als ja. ik daar nu zeg van... Nou, we hebben dit, we hebben dat, we hebben zus. Maar zij willen één ruimte ja. met goede leerkrachten. Gescholden, ja. whatever... En um, mensen, uh, ouderdidact dus, die goed uh, met hun handen zijn. en al hun kunsten en dergelijke. Ja, en de die zijnde hebben. He? En we stiksterven van de goede kunstenaars. <laughs> maar niemand erkent dat. Ja. en Wij halen het maar uit Zandvoort. Maar uh, uit Haarlem nou, ja. en mijn omgeving. Maar hier is genoeg. Maar wij hebben een visvijver vol. Ja. Als we uithalen, dan hebben we voor twintig jaar eten. Ja. Nou ja, wie weet. Er luisteren mensen mee, hoop ik. Die daar misschien ook nog een mening over hebben. Of die daar iets zinnigs over te zeggen hebben. En uiteraard weten de meeste mensen jou wel te bereiken. Of via de gemeente bij Janssen Of op een andere manier. Oh, maar zeker. Mochten er dus mensen zijn die nog denken... van nou, zo'n bankje adopteren. Dat vind ik ook nog wel een goed idee. Nou, ik ga eens kijken of dat ik dat via de golfbaan kan doen. Via de club. Ja. Want ik denk dat als je allemaal... Een Weet ik veel, twee tientjes of een tientje bij elkaar geschraapt. Nou, dan kom je al een hele eind met het ja, adopteren en, en van een bankje. Wel, en, en, en het is nuttig, hè? want ik bedoel... het is niet alleen maar dat het misschien mooi en zinvol... En, en voor een goed doel is, maar een bankje op de baan... op welke hol dan ook, is altijd prettig. Want het zijn allemaal mensen die uh, soms moeten wachten op... de Tuurlijk, die en dan zit. gaan ze even kijken. En dan staat ook je bedrijfsnaam erop exactly, gestelderd. Exactly. En wat heel belangrijk is, iedereen. En dan heb ik echt wel heel, heel veel tijd gebruikt. Is ouders van kinderen van de werkjes. Alsjeblieft. Vergeet Koop. niet een envelopje mee te nee, geven. Aanstaande vrijdag. En het is, ook niet, het is ook niet erg als daar. Naar uh, nou ja, na wat je kunt inzit. En dat maakt ook niet uit. Het gaat erom. dat het, het gebaar. Het gebaar. Het gaat om het gebaar dat je waardeert wat je kind gemaakt hebt. En dat je waardeert waar het voor gedaan is. Dat is het enige. Ja. Nou, Marjan, hartstikke bedankt voor je komst. Graag gedaan. Fijn dat ik je weer gezien heb een keer. Want ja. We hadden elkaar nog niet gezien in het dorp. En uh, graag tot de volgende keer. En ik wens je een heel fijn weekend. En heel veel succes met de kinderen. 13 mei, 1 uur. Iedereen is welkom in de hervormde kerk.